Goedemiddag, ik ben Wien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het demissionaire kabinet zet alles op alles om de avondklok te houden. Van de rechter moet de avondklok meteen van tafel omdat die niet op de goede manier is ingevoerd. Het betekent niet automatisch dat je vanavond naar negen naar buiten mag, zegt verslaggever Ardy Ja, Het kabinet gaat die maatregel aanvechten. Het schrappen van de avondklok gaan ze aanvechten. En ze vragen de rechter nu om dat te schrappen in afwachting van een hoger beroep. Zodat je dus niet hebt dat vanavond die avondklok al niet geldt, maar eventueel dat dat pas later besloten wordt als ook een rechter in hoger beroep heeft gezegd dat het echt niet kan. En het kabinet komt zo nog met een reactie op het besluit van de rechter. Deliveroo moet zijn bezorgers in dienst nemen. De maaltijddienst liet die mensen nu allemaal rondrijden als freelancers... zodat die bijvoorbeeld geen geld kregen als ze ziek waren. Meerdere bezorgers pikten dat niet en stapten samen met een vakbond naar de rechter. Ik zou gewoon graag willen dat Deliveroo me gewoon weer een, uh, een werknemercontract aanbiedt. Als ZZP'er heb je vaak meerdere opdrachtgevers. Uh, dat is in de meeste gevallen bij Deliveroo niet het geval, want je werkt voor Deliveroo. Daarbij kan je ook bijvoorbeeld je eigen tarief bepalen... Uh, dat kan bij de Liverpool niet. Je krijgt gewoon een vast bedrag per bestelling. Daar valt helemaal niks over te onderhandelen. De rechter was het er eerder al mee eens, maar de Liverpool ging tegen die uitspraak in beroep. Heeft niet geholpen. Ook de hogere rechter vindt dus dat die ZZP-constructie niet mag. In Amsterdam is vanochtend een woonboot gezonken. Een bewoner kwam in het water terecht en is onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. En waarschijnlijk is de boot gezonken door het winterse weer. Water in kleine scheurtjes is door de vorst gaan uitzetten... waardoor die scheurtjes groter werden en de boot dus hartstikke lek is. En wie een mug slaat, kan die vanaf vandaag opsturen... naar de muggenspecialisten van de Universiteit in Wageningen. Onderzoekers willen weten of het winterweer van de afgelopen week... effect heeft gehad op de muggenpopulaties... en of dat invloed heeft op ziektes die door muggen worden verspreid. Het weer, veel bewolking, in het noorden soms wat regen, in het zuiden wat meer zon. Het is 5 graden op de Wadden tot 12 in Limburg. Morgen verandert de weinig, het wordt dan maximaal een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Barne naar de 7 kilometer met een kwartier vertraging. De rechter reishoek is dicht, dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja, goedemiddag uh, nogmaals, lieve luisteraars. Uh, Twee uur van deze lunchroom op uh, 16 februari alweer. Wat gaat het allemaal hard? Uh, we gaan uh, ja, Lucy de microfoon geven. We gaan een experiment, experimentje doen. Even kijken, Lucy. Uh, jij gaat iets vanaf je telefoon proberen af te spelen, zo. Ja. ja, maar dan ga je eerst een verhaaltje bij vertellen. Ik ga er eerst iets bij vertellen, ja, want dit is gewoon heel erg leuk. Oké. Okay. Want. Uh, Vroeger heb ik uh, in de Moesters uh, mogen werken bij uh, Ronald Rietberg. En samen Bekend. met Stef Inde. Die was daar dan, barkeeper, kok. En ik mocht dus allemaal een beetje uitserveren. En het was een superleuke tijd. En daar werkte ook uh, een muzikant. Die was daar elke, elke avond, zeg maar. En die speelde. En dat was Rob Mekel. En Lang Leven Facebook heb ik hem teruggevonden... En wij hebben weer contact en uh, hij heeft mij verschillende nummers doorgestuurd. En telefoonnummers? Als, ja, ook. Ook, ook zijn telefoonnummers. Okay, ja, dus we bellen niet. <laughs> maar uh, ik heb wel, uh, hij heeft wel uh, leuke uh, muzieknummers, zal ik het dan zo noemen? Even doorgestuurd. En die wil ik graag laten horen, want ze zijn hartstikke leuk. En nou, deze we gaan gaat proberen. ook over Zandvoort. Ja, leuk. Dus. Hier komt hij. Dit is Rob Mekel met zand voor. Kijk of het allemaal lukt. Ik, We gaan het doen. Ja. Hoor je wat? Ik hoor niks. Ik denk niet dat het helemaal goed gaat. Het gaat niet helemaal goed, denk ik. We gaan nog één keer proberen. Nog een keer. Ja. Daar komt wat aan. Ja, dat was even een ingelast item van Luz uh, onder het motto The Voice. The Voice van Luz, of niet? Nee, uh, The Voice Senior. The Voice Senior. Ja, The Voice Senior. Oké. Okay. Ja. Ja? Maar het, het, uh, hij maakt nog steeds leuke muziek. En uh, ik hoop dat hij een keer uh, bij ons in de studio kan komen. Nou, hij is ook genodigd. Om uh, deze... live zijn zangkunst uh, te laten horen. Hij is welkom. Het, ik vond het heel even leuk. Oké, okay. we gaan uh, verder met Kenny Rogers en China Eastern en daarna gaan wij denken wij even de artiesten van de dag nog Ja, oh ja, die hebben we ook nog. Oké, okay. ja, ja, ja. maar we gaan eerst even beginnen met Kenny Rogers. Make it late Mm -hmm. Een uh, mooi duo zo. Hè? Zo is dat. We hebben een uh, artiest van de dag. Ja, en dat is uh, ja. James Ingram. James Ingram. En uh, we gaan vast één nummer van hem draaien. En daarna doe jij even een leuk verhaaltje. En dan gaan we daar nog een tweede nummer doen. En welk nummer ga je als eerste draaien? Uh, just Once. Just Once. Oké. Okay. I Did my best But I guess my best Wasn't good enough Cause here we are Back where we were before Seems nothing ever changes my heart go Once, dat was het uh, eerste van de twee nummers die we gaan draaien... in het licht van onze uh, artiest van de dag. En dat is uh, James Ingram. En uh, daar gaat de, onze Luus even een uh, verhaaltje bij vertellen. Ja, hoor. die is uh, geboren op uh, 16 februari 1952 in uh, Ohio. En hij is overleden 29 januari 2019 in uh, Los Angeles. Hij was een Amerikaanse soulzanger... En muzikant. En uh, hij speelde een aantal uh, instrumenten... zoals uh, een drum, bas en gitaar. En tevens was hij producer en songwriter. In België en Nederland is Ingram vooral bekend... van onder andere het nummer Jemo Be There. Een duet uit 1983 met zanger Michael McDonald. Ook had hij een duet met Patty en Baby Come To Me dat in 1983 de nummer 1-positie in de Billboard Hot 100 uh, bereikte. En later had hij nog een uh, duet met uh, Linda Ronstedt... Somewhere Out There. Laten we die nog zo gaan draaien. En uh, dat is afkomstig uit Steven Spielberg's tekenfilm... Een avontuur met staartje, uit uh, 1986. Okay. In 1990 had hij een solo nummer 1-hit met I don't have the heart in the billboard. Hot 100. Maar wij draaien nu met het nummer met uh, <laughs> Lina Rons uit, uh, Somewhere Out There. <hums> Ja, wat een mooie duet is dit toch van uh, Jezus Ingram en uh, Linda Ronstadt. Somewhere out there. En dat draaiden we in het licht van de artiest van de dag. De dag. Uh, ja, we hebben toch ook nog wel iets met het weer te maken. Het was hele mooie uh, landschappen wat we voorbij hebben zien komen. En Zeker. echt Anton Pieck plaatjes. Ja. En ja, helaas is dat uh, en voor sommigen ook wel weer gelukkig een beetje voorbij... En vanmiddag neemt de bewolking weer toe en later stijgt de kans op wat regen. Er waait een stevige zuidenwind en die wind voert zachte lucht naar onze streken. En het kwik stijgt, stijgt daardoor dan ook naar 8, 9 graden. En Vanavond is het bewolkt en regenachtig en komen de nacht volgen enkele buien. De temperatuur daalt dan naar een 6 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en op een enkele bui na blijft het de hele dag droog. De temperatuur stijgt naar 10 graden... en donderdag is het overwegend bewolkt en valt af en toe regen. Het, het waait stevig en het wordt opnieuw 10 graden. Dan is het uh, vrijdag, dan uh, breekt af en toe de zon door... en is het overwegend droog. De temperatuur stijgt opnieuw naar een graad of 10... en in het weekend barst de lente los... Het blijft droog en de zon is goed van de partij. Zondag is zelfs een zonovergoten dag. De temperatuur stijgt naar 13 tot 14 graden. En ook na het weekend blijft het vrij zonnig en zeer zacht. Februari weer, met temperaturen van een graad 12 in de regio. Pas later in de week gaat het kwik weer wat omlaag. Maar het ziet er altijd maar heel goed uit, toch? Zeker wel. Ik denk nog een weekje en dan liggen we op het strand. Volgende week heb ik lekker met uh, twee dagjes gaan we uit. Gaan we naar Antocht. Dat is wel leuk natuurlijk. Oh, daar ga jij? Ja, dat was het. Ik oh, word word op de radio. Gezellig. Mooi weer in Aantocht. Dus uh, daar. gaan we daar naartoe. Ja, oh, nou, je gaat naar Aantocht? Na Aantocht. Ja, mooi weer in Aantocht. Oké. Okay. Oké. Okay, nou, uh, ik blijf lekker op Zandvoort. Ook gezellig. Want daar zal het ook heel lekker ook weer gezellig. worden, denk ik. We, uh, we proberen natuurlijk voor alle soorten muziek te draaien. Van uh, jong, oud. De volgende plaat die we gaan draaien is voor uh, de luisteraars... met een heel hoge, respectabele leeftijd. Die herkennen dit vast wel. Hoe komt hij. aan? Zolder, een foto van een oude boot Is dat nog van voor de polder Van die oude vissersvloot Jochie, dat is een gelukkie Ik was dat prentje jaren kwijt Ik heb nou weer een heel klein stukje.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 De zee hier te keer, maar die tijd komt niet weer. De Zuiderzee heet nou IJsselmeer. Een tractor gaat er nou greppels graven. Ik zie tot de horizon geen schepen meer. Kijk, die jongeman ben ik. Ja, ik was de kapitein. Hero. En die grote, dikke. Ja, dat moet Malajapi zijn.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 Als ik nog even wacht, zien wij elkaar Toen ging de zee zo tekeer in een razend verweer Ongestraft slaat niemand haar neer Waar is de galven, het land bedolven de zee, de oogst is rijk. Ja, dit was de periode dat ik zelf nog een beetje in de pempers lag, denk ik. Poons en Oetse verschoor en uh, je kent het wel, hè? Oh, ik denk dat ik nog in mijn vader het verrekijker zat. Ja, meen je dat? Ja, <laughs> oké. Okay. Ja. Uh, je hebt ook een leuk item, ja, hier, hè? Ja, he? Die is ook wel ietsje ouder, want de afgelopen 12 februari... Uh, was het uh, 55 jaar geleden... dat uh, Paul McCartney van de Beatles... Uh, Michel heeft geschreven. En uh, de, het behaalde ook de eerste plaats van de Nederlandse top 40. En dit in navolging van Engeland... waar het nummer al op 29 januari de compositie innam. Het is een heel mooi nummer. En ik wil hem heel graag laten horen. Nou, ga je gang dus. Ga ik doen. Hier is hij. Paul McCartney, Michel... The next song we like to do is a song I have been itching to do at the White House. <laughs> And I hope the president will forgive me if, if I sing this one. Love you, I love you, all. Ja, ja, dat was een oudje. Dat was een lekker oudje. Ja, dit is uh, Paul McCartney bij een, uh, op een uh, concert voor uh, president uh, Obama en uh, zijn vrouw. En hij heeft wel eens een beetje niet meer zijn excuus gemaakt van... Sorry, ik hoop dat je niet boos wordt op dat ik dit voor jouw vrouw zie. Maar nou, het was wel een heel mooi nummer. Leuke naam ook, hè? Michelle. Weet je wat ook een leuke naam is? Uh, Claire. you again I knew in my heart that we were friends it had to be so it couldn't be known To me I'm more than a child Oh Claire Claire Claire If ever a moment So rare Was captured far all To compare That moment is you In all that you do Claire There is left the in nog allemaal jongens de, het leuke kleine mannetje Gilbert er zelf, hè, met zijn peetje achter de piano. Nothing rhymed, en uh, dit was natuurlijk Claire. Um, had je nog wat te melden, dus? Ja, dat het chaos is, is uh, in Den Haag. Maar voor de rest uh, kan ik er niet echt... Uh... Blij van worden? Nee, ik word er niet echt blij van. Nee, nee. Ik, uh, het is zoveel de miskleun... Ja. Uh, dat, uh, dat ze alles sinds de corona-uitbraak doen. Ik bedoel, eerst de mondkapjes, nee, die waren... Dat was schijnveiligheid en dat was dan later is het weer verplicht in de winkels. Nou is het wel in één keer, uh, nou keer geen schijnveiligheid meer. Nu gaat het tegen de rechter in omdat het niet goed gegaan is met die uh, avondklok. Ik vind het een rommeltje. Het is tijd dat er eens een keer alles op de regel gezet wordt en dat nou een keer goed gedaan wordt. Ook de vaccinaties gaan niet goed. Het enige doel wat we wilden dus, is weg weer van corona. Onze vrijheid, als de vrijheid terug. terug, zeker wel. koksmus erop gezet en ja, de pan uit het kastje getrokken en de pollepel weer gepakt. Ja, we nou, hebben weer een de pollepel hebben we erin gelaten. Ik oh, okay. heb de ertessoep ook uh, door de weggegooid. Ik ja, ook niet we gaan we wel lekker eten vandaag? We gaan gewoon lekker Italiaans uh, gerechtje doen. En het heet uh, cannell cannelloni. Het, uh, het is voor vier personen. Mm. En uh, wat hebben we nodig? Tomatensaus, saus, één gesnipperde ui, twee uh, geperste Tene knoflook, een pakje toma tomato frito, een theelepel suiker, oregano, tijm, zout, peper en naar smaak wat olijfolie. Pasta en vulling, 16 cannelloni en 250 uh, gram ricotta. Zelf ricotta maken kan ook. 300 gram spinazie gehakt of deelblokjes uit de vriezer. Uh, 125 gram uh, gerookte spekjes. Twee teentjes knoflook had ik al gezegd. En 100 gram parmezaanse kaas. theelepel snufje nootmuskaat, zout en peper naar smaak. De bechamel melsaus kan uh, uit het zakje. En daar heb je ook nodig nootmuskaat en 250 liter milliliter melk. Uh, bak de ui in olijfolie op zacht vuur glazig. Bak de knoflook nog een halve minuut mee... en voeg de tom tomatofrito, de suiker en de kruiden toe. Laat het geheel een beetje inkoken totdat het gewenste dikte heeft. Voor de pasta en de vulling verwarm de oven tot 200 graden. Doe een drup olijfolie in de pan en bak de spekjes totdat ze bruin zijn. Haal de spekjes uit de pan en zet even opzij... Bak de spinazie totdat het vocht verdampt is. Voeg de knoflook toe en bak dit nog een halve minuut mee. Doe de ricotta, ricotta in een schaal en voeg de kruiden en zo'n driekwart van de parmezaanse kaas toe. Voor de mix voeg de spinazie de, spek, de spekblokjes toe. Mix weer en vul de cannelloni met ricotta mengsel. Bechamel saus en maak de saus volgens aanwijzing op de verpakking en voeg een snufje. Noot nee, toe Overschotel voor het inlichten Lepel een beetje tomatensaus Ongeveer een kwart Op de bodem van de ingevette schaal En smeer het uit Leg de gevulde cannelloni erop Verdeel de tomatensaus over de pastarolletjes En schenk de bechamel over het geheel Strooi de rest van de parmezaanse kaas over de bechamelsaus En zorg dat alle corneloni bedekt zijn. Als ze geen vocht hebben, worden ze niet gaar in de oven. En na ongeveer, ander, ongeveer een half uur zijn de cornelonis klaar. Eet smakelijk. Nou, nou wat vind het allemaal Ik lichter? weet nu al wie er vreselijk in een deuk ligt. Ja, dat is. Dat is Jelmer. Ja, okay. ja, onze jammer. Die, houdt die, die van vindt prachtig altijd, okay. de recepten van mij. Nou, met ja. dank aan onze eigen lustbraakhekken. Ja, okay. uh, ja, precies. En wil je het recept teruglezen, wat ik me heel goed kan voorstellen... Ja. <laughs> dat kan op smulweb.nl. Ja, en onze uitzendingen zijn ook terug te luisteren. Hè? Ook nog, oh jee. Op de Stanford-app, dus uh, altijd makkelijk natuurlijk om het even terug te horen... Ja. Uh, Om het misschien wat te snel ging. We gaan verder met een uh, Nederlandse dame, Doe. Uh, dat is Me. Zeg ze? Nou, ze laat het wel, hè? Sterven. Daar kom ook ik niet onderuit. En laat mijn liedjes toch maar zwerven: verder zoek je het maar uit. Voorlopig blijf ik nog wel je zanger. Je zwarte schaap, je trouwe fan. Ik blijf nog lang. Nog langer, maar laat me blijven wie ik ben. Ja, schitterend nummer. vertolkt door onze eigen do. Uh, wie kent het nummer niet van uh, onze eigen Ramsey Jaffie. En uh, heel mooi gekufferd We gaan uh, verder met de uh, ladies of soul. Hey meiden. Ja. Ja. Missen jullie ook zo vaak die tijd van die heerlijke soul en dance classic? Enorm. 90s. Dat oh. was mijn dad. <laughs> I know classics. je nu deze Het lezen van soul. we gaan een beetje het eind van het programma belopen. We even deze beetje weer gaan draaien nu. Jij hebt ook nog wat te vertellen, dus ja, begrijp ik. Ik... Uh, ik vroeg me af hoe het ging met het uh, barboek wat uh, in Schaafvoort uh, uh, speelt. Uh, ik kwam hele leuke anekdotes tegen en ook vooral hele leuke foto's. Maar verder hoorde ik eigenlijk niets meer. Dus uh, ben ik op uh, onderzoek uitgegaan. En ik heb inmiddels uh, columniste Sandra Lissenberg gesproken... En met haar afgesproken dat we volgende week dinsdag een telefoonsgesprek hebben in de studio. En uh, misschien kan zij dan meteen dan uh, vertellen uh, of het boek nog doorgaat of dat er uh, nog meer voor nodig is. zal leuk zijn. Dus uh, volgende week uh, dinsdag even afstemmen ook op uh, ZFM Lunchroom. Oké, okay. nou leuk. En uh, nou even kijken nog eventjes, ja we kunnen de eindting uh, al een beetje gaan inzetten. Uh, we aan het eind zijn gekomen van deze lunchroom op uh, deze dinsdag het was weer gezelliger Jan we hebben het uh, geprobeerd leuk te maken muziek voor elk wat wils en uh, nou ja wat, uh, wat ons betreft zou ik zeggen tot de volgende week dinsdag ja. en dan uh, we zijn weer gezellig bij u terug er is geen sneeuw voorspeld, dus we kunnen er gewoon aanwezig zijn. Dus wat dat betreft, tot de volgende week, lieve luisteraars.